There was En mijn naam is Bafo Het is maandag. 8 december 2014, uh, 7 minuten voor 9. En ik dacht, ach, ja, waarom ook niet uh, een podcast maken? Ik had namelijk een, uh, een paar weken geleden al oh, tijdens een rustig moment uh, wat dingen opgenomen. En die opnames heb ik stom genoeg gedelete. Dus ja, die verhalen, die 6 uur audio is en ik dacht, nou ja, daar moet er maar wat nieuws voor komen. En uh, daarom, uh, ik had nu weer wat tijd. En ik dacht, uh, laat ik het opnemen. En uh, kijken of ik het uh, nou ja, kan uploaden op QFF. Zodat de mensen op QFF en alle trouwe luisteraars... die voorheen altijd luisterden naar de QFF-podcast-series... en de prankcast-series, die weer wel, ja, gewoon wat te luisteren hebben. En uh, nou goed, een beetje een update. Want ik kom ook niet zoveel op QFF, eigenlijk. De laatste tijd. Um, dat heeft mede te maken met dat ik een beetje internetmoe ben ofzo. En, en uh, daarnaast, ja, druk met andere dingen. Um, en ja, ook met, met onzin dingen, hè, zoals ieder mens. Um, ja goed, uh, wat beter uh, dan uh, hè, de Q5F podcasten. Uh, oh, nee, prankcast. Ja, oh, nee, laten we hier een ultra special prankcast van maken. Nee, we gaan niet pranken, dus het is gewoon een q of F podcast. Episode nummer, uh, hoe noemen we hem? We noemen hem 177, weet ik veel. Ik weet eigenlijk de officiële... Is het niet 33, 34, 35? Ik zou eigenlijk even een blik moeten werpen op de QFF-lijst. Uh, uh, oh, ik zou eerst eens even die irritante klok uitzetten. Want <coughs> die liep gewoon door. Dan ga ik even naar QFF. Dan ga ik even kijken um, Ja, hoe... even. Ja, nou, uh, hoe het staat met het... de uh, uh, ja, nou ja, uh, episode number we have reached. zeg maar Nummer 38. Dus we zijn bij nummer 39. We zijn geëindigd met de schools out for summer. Dat was in de zomervakantie. Het is nu december. Sinterklaas is uh, net uh, het land weer uitgezet door uh, anti-swarte Piet-gekkies. En uh, nou ja, goed. Toestand met Quincy Havagario ligt weer achter ons. En uh, we kunnen weer vooruitkijken. Daar had ik dus voor... Sinterklaas, een aantal mooie dingen over in die vorige podcast. Uh, ja, en, en die zijn dus nu weg. Goed, uh, welkom bij podcast nummer 39 van de q Podcast Series. Mijn naam is Bafel met, uh, eh, zoals ik al zei, 8 december 2014. En uh, nou ja, wat is er beter dan uh, een podcast aftrappen met een, uh, een mooi stukje muziek. En dat gaan we dan doen met de Funky Kingston van Toots Tomatoes. Ja. ga hier. Ik doe. Eni, eni, eni, eni. Funky Kingston. Ja yeah man, dat is echt echte reggae. Damn, funky. Gewoon echt lekker. En uh, daarom natuurlijk gewoon ook een plaat die even gedraaid moest worden in deze podcast om uh, af te trappen. En goed, uh, waar gaan we het 8 december over hebben na zo'n lange tijd geen uh, podcast? Nou, uh, over van alles en nog wat kunnen we hebben. Laten we gewoon even wat actuele dingen erbij pakken. Er staat een hoop op Q5. Er is natuurlijk gewoon een hoop uh, ja, in het nieuws uh, geweest. Als ik de laatste nou, maanden even in mijn hoofd aan me voorbij laat schieten, dan, ja, dan is er wel het nodige gebeurd. Ik bedoel, de, de, de repatriatie van het vliegtuig, dat is niet allemaal helemaal soepel en, en vlekkeloos verlopen. Verloopt het eigenlijk nog steeds niet. Uh, nou, er is gewoon heel veel gebeurd. En, en dat kunnen we allemaal wel proberen in één show te proppen. Maar nee, het uh, is niet al te geregisseerd. Het is meer gewoon een soort, hi, I'm back. Uh, soms heb je dat. Uh, uh, uh, uh, ja, Ik voel niet zo de behoefte, dat heb ik ook wel eens eerder aangegeven in uh, voorbije podcast episodes. Ik voel niet zozeer meer de behoefte om uh, nog heel druk op internet te zijn. In de zin van, uh, druk met type op QFF. Ik heb alles wel gezegd. En wat ook een beetje raar is... ...ik ben het strijden niet moe of zo... ...maar ik... ik ...36 jaar nu... ...ik zie eigenlijk wel in dat dingen anders moeten... ...misschien een beetje laat... ...nee, anders in de zin van mijn aanpak moet veranderen... ...want uh, ik heb mezelf er alleen maar mee... ...en ja, het lost echt helemaal niks op... Uh, ...ja goed, nou ja... Een podcast zou een heel goed medium kunnen zijn. Eh, als ik ook naar voorgaande afleveringen kijk. om een aantal dingen aan de kaak te stellen. Eh, ik, ik heb wel mezelf voorgenomen om het format. Eh, van de show. toch iets meer in een soort van vorm te gaan gieten. Hoe? En ik, ik wil ook onder geen enkele tijdsdruk staan. Ik heb mezelf eh, de afgelopen weken ook alweer. Eh, onnodig op laten jagen. voor een wedstrijd. Eh, eh, voor het ontwerpen van het nieuwe shirt voor FC Groningen. Eh, mijn favoriete club. Eh, en Ja, dan ben ik enthousiast. En dan ga ik daar helemaal voor. En misschien moet ik dat ook gewoon helemaal niet doen. Maar dat doe ik dan wel, omdat ik wil winnen. En dat is dan misschien weer de winnaarsmentaliteit... Eh, uh, ja goed, het is gewoon een moeilijk karakter heb ik dan wel eens een, op zulke momenten denk ik van ja, eigenlijk moet ik dan helemaal niet me op laten naaien en jagen door tijdsdruk of wat dan ook en dat onbewust heb ik dat ook weer nodig om, om, om goed te kunnen presteren um, dus daar zit wel een uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk een soort, is het een bottleneck om, om, om voor mezelf duidelijk te krijgen waar het nou zit nou ja, daar gaan we nu wel heel diep ineens zo'n zo Yeah, ik ben Dr. Phil en I'm going to talk about myself. So yeah, we hebben like problems. en on we. Uh, die man, het is heel raar. Hij heeft het altijd over we. Uh, daar moet je maar eens opletten. Ja, niet dat ik een film naar kijk, maar toevallig zag ik van de week... Uh, een filmpje ergens op YouTube van iemand die dat... feilloos achter elkaar gemonteerd had. En uh, hij praat heel erg in een soort uh, royal vorm. In de koninklijke vorm wij. <laughs> dat is echt dat ik denk van, dude... Kit the fuck uit. Maar goed, um, waar we het over gaan hebben. Ja, nou ja, ik wil eigenlijk wel even het over Tristan hebben. Strakjes. Uh, misschien nog even um, ja, wat dingen van de voorpagina van QVF pakken. Maar ook hier in niet te veel tijdsdruk. Misschien ga ik nog wel even iemand met Skype bellen. I don't know. We zien wel. Um, ja, voor de mensen die het weten, de insiders die kennen mijn uh, Twitter-account. En hebben mij misschien wel een beetje op Twitter gevolgd. Dus die hebben ook wel gezien dat ik redelijk druk was. Ja, ondertussen kijk en luister ik wat dingen in de media. Maar ik probeer ook zoveel, mogelijk, ja, hoe moet je het zeggen, nieuws nog heel selectief te lezen. Ik scan er de laatste twee, drie maanden doorheen. Ik weet niet waarom. Het is ook voor FE, mocht je dit luisteren. Ik ben je niet vergeten, maar ik had even mijn ja, en, en oh man, dit, dit, dit, is ook een verhaal. Toen ik naar Utrecht ging, man, man, dat was echt uh, met de trein en ellende, met vertragingen, ik was te laat. Um, goed, daarover bel ik je binnenkort. Maar ja, ik moest zelf ook even voor mezelf uit een soort, uh, ik heb altijd een soort pre-winter tip of zo. Die houdt dat op ergens begin december. Nou, nu dus. En die begint ergens meestal uh, oktober of zo. Um, maar ja, daarnaast had ik het dus ook nog druk. Met, met, ik, ik heb mezelf proberen te ontwikkelen de laatste maanden in 3D tekenen. En dat is aardig aan het lukken, moet ik zeggen. In, in de zin van, ik doe dit natuurlijk al heel lang. Maar ik, ik heb echt um, me gefocust op een aantal dingen... waar ik eigenlijk te veel mijn aandacht uh, van af heb gehouden, bewust. Omdat ik altijd dacht, ah, dat is lastig, het los last ik wel anders op. En, en nu ik het doe... Ik denk, oh nee, wat, had ik het met jaren eerder gedaan? Nee, maar goed, ja, ik ben dus op allerlei manieren druk. En uh, dat druk is nu een beetje uh, aan het weggaan en ik heb nu weer wat tijd. Dus daarom dacht ik, nou, omdat ik, weet ik veel, zes uur of vier uur opnamemateriaal op verwijderd heb... die ik een paar weken geleden had opgenomen, moet ik maar wel weer ja, wat nieuws maken. En uh, bij deze dus, uh, podcast nummer 39... Um, ik zou zeggen, euh, doe nog een muziekje. Ja, dat, dat ga ik zeker doen. Uh, nu praat ik tegen mezelf. Dit klinkt nog erger dan Dr. Phil, die het telkens over Wii heeft. Ik zou zeggen. Want ja, ik, ik doe hem niet live. Ik, ik neem deze op en uh, die zet ik later online. Uh, ook de druk van dat live dat heb ik nu even. Oef, ik moet even chill. Het moet allemaal, ik, ik monteer niks trouwens hierna. Ik, ik, ik knip en plak niks. Het enige wat ik doe is de ruis er even uithalen en uh, daarna zet ik hem online. Ik weet niet of ik het gelijk doe, maar doe ik of vanavond of vanmorgen. En dan hebben jullie weer wat te luisteren. Um, goed, een liedje, een ander liedje wat ik klaar heb staan. Uh, dat is uh, Don't Let It Go To Your Head van Black Harmony. En uh, nou ja, ik zou zeggen genieten van, uh, dames en heren. Get to your head. Don't let it Don't let it Don't let it Get to your head. Van Black Harmony. Mm. Ook echt niet doen. Laat het niet in je hoofd stijgen. Never ever. Ook niet als je uh, ja, down bent of minder vrolijk. of... Nee, dan kan het ook niet hoofd uh, stijgen. In de zin van uh, dat je te veel wordt. Een van die dingen was heel erg. Dat, dat las ik dan vandaag onlangs weer. Het was dus, ...in de media... ...en dat is dus ook dat ik denk van... ...ja, ik wil het nieuws eigenlijk niet eens meer lezen... al die ellende man die ze hier voorschotelen... ...over die zelfmoordcijfers... Pff, ...dan denk ik toch weer van... ...man... Weet je, ...dat mensen dat doen... ...ja... ...dat vind ik al moeilijk... Uh, hè, ...want je laat ook andere mensen achter... ...pardon... <kijnen> ik hoest me helemaal te pletteren hier. Een beetje last van mijn keel. Al, uh, nou, ik denk nou, ruim een week. Mijn neus verstopt en uh, misschien hoor je het ook wel een beetje aan mijn stem. En nou uh, ja, goed, uh, dus excuseer me daarvoor. Anyways, uh, dat over die zelfmoordcijfers. Ja, uh, uh, uh, ja, dat lees je dan en dan, dan denk ik van, oh, dat moet ik ook helemaal niet lezen, jongen. Het uh, uh, is echt allemaal... Uh, indirect gewoon... Uh, nee, te danken aan de gevolgen van de crisis. De crisis, geld... Uh, de kapitaal... Uh, de wereld van... Uh, zeg maar de financiële sector... Uh, maar het gekke is, die lui gaan echt, 9 uh, van de 10 tenminste. Hè? Uh, ja, er zijn er veel het, het hoekje omgegaan, uh, maar er zijn er ook nog genoeg die ermee wegkomen. Het, het is natuurlijk niet alleen bij banken, dat gaat ook bij managers van uh, woningcorporaties, uh, zoals die dude met die Maserati. What the fuck man? What the fuck? Je, je, moet, je moet je bezighouden met het regelen van sociale huurwoningen voor mensen die behoefte hebben aan betaalbare woonruimte. Maar nee, men gaat liever in een Maserati rijden, blijkbaar. Laat alles verslonzen, investeert geld verkeerd, uh, gooit of smijt eigenlijk het geld over de balk. Wat de hel? Ik bedoel, wat denken die mensen ook op het moment dat ze het doen? Die denken eigenlijk letterlijk alleen maar aan zichzelf. Um, ja, dat, u hoorde net iets tikken, dat was een snoertje, ik raap het even op het viel... Um, neem me niet kwalijk. Dat is het leuke van een podcast maken. En dat vond ik ook afgelopen zondag toen ik naar de No Gender Show van uh, Adam Curry en uh, John C. de Warwick zat te luisteren. Um, de, de, het, het heeft ook zijn charme, zeg maar. De, de geluidjes. Die, ik, ik ben niet de enige die geluidjes heeft en maakt en. en nee. <lacht> Echt niet. En dat, dat, dat, dat hoort ook een beetje bij zo'n podcast. Het is allemaal niet zo professioneel als een radiostudio. Ik, ik verdien ook niet... Uh, wat verdient Giel Belen eigenlijk? Drie ton of zo? Ongelooflijk. Ik zou zeggen, lees het payola verhaal een keertje op uh, QFF. Uh, interessant. Het uh, klopt van alles niet in, uh, nou, in dat wereldje. Ook niet aan het hele... We, krijgen, we hebben nu dan wel de top 1000 op Veronica. Uh, er zit geen initiatief achter... Ja, oh, ook weer wel, maar ja, dat heb ik een beetje onderzocht. Dat was wel redelijk oké. Okay, in de zin van, ze hebben dan, uh, mensen konden stemmen op hun favoriete liedjes. Die top 1000. Daar, uh, met dat stemmen zorg jij ervoor dat er een euro in een potje kwam. of zo En dat potje is gebruikt voor de aankoop van cadeautjes voor kinderen. Uh, die anders geen Sinterklaas kunnen vieren. Omdat hun ouders bijvoorbeeld geen geld hebben. Of omdat ze niet thuis wonen. Of enzovoort, enzovoort. Dus uh, goed initiatief. En ook daarin heb ik niet rare uh, dingen kunnen vinden... In, in, in, in, in, in, ja, in de zin van dat er nog stroommannen zouden zijn... of um, die dus ook geld pakken. Weet je wel? Dat, dat, dat zie je dus wel bij dat 3FM-verhaal, dat Sears Request. Dat heb ik eens dus even onder de loep genomen. Dat, dat staat dus ook in het Piola-topic voor een deel. Uh, dat moet je maar eens lezen, want er komt van dat geld eigenlijk helemaal niets... of nagenoeg niets uiteindelijk bij het goede doel. Het gaat veel meer om... Een heel ander verhaal, uh, de Buma, de komt daar ook uh, in kijken en dat ervaring. Ah, ja, ik zou zeggen, interessant, ga het zelf een keer lezen. Uh, Payola, nou ja, voor degene die niet uh, weet hoe je het moet schrijven, P-A-Y-O-L-A. Als je dat intikt op het zoekscherm op uh, covatoverdoemd.com of op qff.nu, dan uh, zul je dat vinden. Het onderwerp. Um, in, goed, ja, nou ja, dat hebben we het hele gebeuren in uh, Rusland. Ik zie dat Toxopees dat topic mooi vol blijft uh, knallen met informatie over de afgelopen maanden, uh, weken. Dat gaat maar door. Het topic heeft inmiddels 51 pagina's. En uh, nou ja, is goed. Uh, interessant voor degenen die uh, niet op de hoogte zijn. En ik zou zeggen, begin bij pagina 1. Lees alles door. Tot en met pagina 51. En je hebt een aardig beeld. Uh, of nou, je kunt een aardig beeld krijgen van. Wat er zich de afgelopen, ja, afgelopen maanden alweer uh, heeft afgespeeld in, in Oekraïne, de Krim, Rusland. Uh, ja, ik zou zeggen, je, je moet het zelf lezen. Ik kan het allemaal vol gaan lezen, maar dan klinkt het vast niet zo interessant als dan dat je het zelf uh, leest. Wel een interessant filmpje. The oldest pyramid on earth found buried in Russia. Ik heb dat filmpje trouwens al een keer eerder uh, zelf gezien. Nog nooit. Ik kan hem wel even afspelen in de podcast. Uh, ga even luisteren. Kijken waar dat filmpje hey guys, over het 7. Oh, het is Dabu 7. Nou, laat dan maar. Sorry, die dude, die kan ik echt niet serieus nemen. Dat is echt zo mm -hmm. ongelofelijke -trol, zo'n ongelooflijke flab-trol, ik het zeg. Kijk of dit wel een interessant filmpje is. Zie je muziek? Ja, ik skip er even doorheen hoor. Zijn al plaatjes met muziek? Ja, ze dus ik ook een spannend filmpje maken. <laughs> zie je mijn YouTube-kanaal. Ik bedoel, daar staan er genoeg. Um, ja, nee. Um, ik, ik zeg een muziekje. Dat doen we dan even weer tussendoor. nou, ik maak ook niet een hele lange podcast van. Het is gewoon even een soort comeback-melding ofzo. Van, ja, ik ben er weer. Ik zie ook dat het, ja... Ik bedoel, het is toch ook ik bedoel, leuk. Even een update van mij hier ondanks dat ik niet echt zin heb om achter een computer te kruipen en uh, ja, om dan te gaan typen en, uh, uh, ik ben, ja ik lees af en toe wel op QFF maar ik ben even uh, ja, internetmoe, laat het daar maar op houden um, goed eventjes kijken um, muziekje ik had ooit staan. even kijken waar die is geblezen uh, geblezen dude, wake up man you gotta wake up ja um, yeah. Ja, yeah, die is wel een beetje heel erg Nou, well, what the fuck ook Ja, yeah, we doen het gewoon uh, Is this Is, it's, the. Nou, nah, jezus, nog een keer It's the end of the world as we know it Van R.E.M. Slice and burn. Return. Listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning blood, letting every motive escalate. Automotive cinnarate. Light a candle, light a motor. Step. Down. Mr. Banks, birthday party, cheesecake, jelly, Ja, toen zij het zongen was het inderdaad wel het einde van de wereld zoals we die kenden. En dat geldt voor een andere generatie weer wat later. ...moet je vooral fijn blijven voelen. Een heerlijk nummer van R.E.M. Ja, alweer eventjes van een aantal jaren geleden. Ik denk dat het album uit de jaren negentig komt. staat op document volgens mij... Ja, dat moet midden jaren negentig zijn, denk ik. Misschien zelfs al begin jaren negentig. Dat is alweer een tijdje geleden. In ieder geval, ja, uh, lekker om even tussendoor te doen, uh, R.E.M. Um, ja, nee, er is veel gaande in de wereld. En uh, ik heb me daar veel om bekommerd. Uh, nou, ook op QFF, net als vele anderen. Maar ja, het is niet zozeer dat ik uh, geen zin meer in heb. Maar ik ben er nu even klaar mee. Uh, ik, ik, ik, ik probeer op een subtielere manier momenteel andere mensen um, dingen in te laten zien. Voor zover mogelijk. Hè? Want het is niet altijd makkelijk om iemand iets in te laten zien. Als je ook nog subtiel moet zijn. En um, iemand is te dom om te poepen. Want hoe moet je iemand met subtiliteit. Want een, een dom iemand. Ja, die begrijpt iets subtiels niet. Dus zo gaan we alweer. En ja, ik zeg dat de evolutie deels ook omgekeerd werkt in ons nadeel. Um, Zie het als met dieren. Als mensen fokken en doorfokken. En domme mensen fokken met elkaar. Dan krijg je dom. Ja, dat klinkt heel hard wat ik nu zeg. Maar dan krijg je domme kinderen. Over het algemeen. Ik bedoel me dom, dom. Um, dom. Mensen zonder. Uh, ja, inzicht op. Of in het gebied van. Ik bedoel. Ik, heb, ik ben ook sociaal gestoord of zo weet ik veel. In de zin van, ik ben ook niet heel sociaal en het, soms trek ik me terug en. Maar hey, that's just me. Maar je hebt ook mensen die gaan wel naar buiten en die dringen in de supermarkt voor, om wat te noemen. Of die gewoon asociale fucking tokkies. Ik noem. Ik, ik, het is zo moeilijk om, om dat type mens in een hokje te duwen. Want ik wil niemand in een hokje duwen, maar ik doe het onbewust toch. En dan moet. Dan, als je dat al doet of wil doen. Of je bent ermee bezig, dan. Moet je het ook een naam geven. En, en, maar dat lukt me niet. Het is een... De familie flodder. weet ik veel. Tokies. Uh, asociale figuren. Uh, daar zijn er gewoon te veel van. En het gekke is... Dan zie je zo'n... Kind. Van 16. En die krijgt dan ook alweer een kind. Kinderen met kinderen. En... Uh, ja. Dat, ik, ik denk dat dat... Uh, misschien wel iets is voor een, een... QVF podcast in zijn algemeenheid. Om... Uh, um, ja... Hoe zeg je dat? Dus te kijken naar hoe zich dat door de eeuwen... Ik ben er wel eens benieuwd. Dit wil ik eigenlijk wel eens een keer nader onderzoeken. Dat je kijkt hoe, ja, hoe dat verloop is gegaan. Ik denk namelijk dat mensen 50 jaar geleden over het algemeen verder ontwikkeld waren. En dat er dus minder, minder ontwikkelde mensen waren dan nu. En we doen nu wel alsof... Ja, maar mijn kinderen zijn allemaal hooggeschoold. Ja, wat hooggeschoold. Fuck dat. Ik zie... HBO-patiënten die niet eens een normale rekensom kunnen oplossen. Ik noem het wat. Niveau is gewoon laag. Maar dat heb ik ook wel eens benoemd in een andere podcast. Dus het is op zich niet nieuw dat ik dat benoem. Maar ik irriteer me er wel enorm aan. In de zin van... dat ik er niet bij kan... dat de overheid daarin zo gefaald heeft. Want het is toch hun verantwoordelijkheid... dat mensen, als ze claimen hoog opgeleid zijn... dat ze dat ook daadwerkelijk zijn... En niet dat ze maar... een beetje hoog brallen en oproepen roepen... en eigenlijk nog steeds maar in een broek poepen... omdat ze eigenlijk niks weten. Uh, ja, sorry. Maar zo denk ik er dan over. Dat is mijn mening. En uh, zo heeft iedereen zijn mening. En uh, dat is het mooie van Nederland. Want officieel mag je hier toch nog steeds vrije mening verkondigen of uiten. Uiten? Verkondigen? Ja, is ook weer zo wat... Uh, hij of zij of gij die luistert... die zelf... Uh, nou ja... Tijd voor muziek. Ja... Uh, yeah. Hmm, eens even kijken, ik had er namelijk nog eentje klaarstaan. Hmm. Ja, van Johnny Cash. God's gonna cut you down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time.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 Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell them that God's gonna cut you down Tell them that God's gonna oh, yeah. cut you down God's, gonna, God's cut you down, gonna cut you down cut Van you Johnny down. Cash Echt een heerlijk nummer En nou ja, omdat we dan één liedje draaien Kunnen we er best nog eentje draaien En eh uh, Nou wat dachten jullie van When the Levy Breaks van Let's Happen Ongelooflijk vet nummer van Led Zeppelin, When the Levee Breaks. Uh, ja, ik, uh, dat zijn toch wel van die muzikale stukjes waarvan ik zeg, ja, yeah, die doen het en, nou en daar word ik vrolijk van. Um, welkom terug bij uh, q Radio of bij de QFF Podcast Episode 39. Mijn naam is uh, Bafomet. Het is uh, vandaag maandag. 8 december 2014. En het is inmiddels 21 uur 39, 20 voor de klok van 10, zeg maar zo'n beetje. En uh, ja, deze maandag, uh, vandaag is het de Blue Oyster Cult Maandag. Zo noem ik deze maandag, omdat het wel grappig klinkt. Nee, dat is heel flauw. <laughs> ik zie gewoon een woord. Ik denk, vandaag is het Blue Oyster Cult Monday. Maar dat is het niet. Uh, ik wil nog wel even kort hebben over uh, die politiemedewerker die Tristan van der Vlissen een wapenvergunning gaf. Die heeft mogelijk cruciale informatie niet gezien vanwege een bulk van of aan werk. Dat bericht de Volkskrant tenminste uh, maandag, dus vandaag. Op basis van verhoren met de medewerker door de Rijksrecherche. <coughs> Jezus, dat klonk echt belangrijk. Ik zei echt Rijksrecherche. Het is Rijksrecherche. Uh, die niet eerder naar buiten zijn gekomen. De medewerker zou in de periode ook met ziekte hebben gekampt. Zo verklaarde hij. Als de man de informatie over de psychische problemen van Van der Vlissen wel had gezien. dan was de kans groot geweest dat hij hem geen vergunning had verleend. In 2011 opende Tristan van der Vlissen het vuur. Nou, bla bla bla. Dat kennen we allemaal, het verhaal. Nou, ja, we wisten eigenlijk al die tijd al wel dat er een enorme fout. Uh... Uh, ja, voorafgegaan moest zijn... Dat, dat ze die psycho een gun gegeven hebben. Uh, en wat hij heeft gedaan... is natuurlijk echt vreselijk. Ik bedoel, ja... Als je... <laughs> Of fucking shoot yourself. Maar dat zou ik niet eens willen aanbevelen. Wijzen op het feit dat ik net al over zelfmoord. En. Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. Goed, uh, dat is ook een topic. Hè, de Ridder Tristan en zijn hof. Uh, een topic van Inoek Als ik me niet vergis, oorspronkelijk. Het verhaal. En uh, mensen gaan het lezen. Interessant. Uh, aardbeving, ik zie het blackboxen uh, vandaag. Uh, magnitude 6.5 in de Panama Costa Rica border region. Oké. Okay. Date and time. Ah, December 8, 8.54 in the morning. In the morning to you. Voor de mensen die Noah Jenner luisteren, die hoorden direct de in the morning. Nee, maar goed, uh, diepte 20 kilometer. Nou ja, is, ja op, de, op de breuklijn tussen Noord en Zuid-Amerika hadden we verder nog. Ik zie in de Molukse Zee was ook een aardbeving, maar die was al een tijdje geleden. Even kijken. Kijken, 26 november, een paar dagen terug. En die was uh, op een diepte van 46 kilometer. En die was uh, 6,8 magnitude. En nou goed, dat zijn de aardbevingen die we gehad hebben de afgelopen tijd. Ja, ik, ik kan onmogelijk natuurlijk alles uh, nagaan uh, wat er uh, in, in, bij is gepost sinds de laatste uh, podcast. Want uh, het is een tijdje stil geweest. Nou, dat heb ik ook uitgelegd waarom. En Nou um, ja, reden te meer om nu geluid te maken. En uh, daarom tijd voor een muziekje. Ehm... Um, Zoek Zoek. <laughs> nee, dat is geen artiest. En daar gaan we niet naar luisteren. Uh, dat is gewoon, ja... Ik dacht van, nou ja... Who knows? Zoek Zoek. Klonk wel leuk. Uh, waar we wel naar gaan luisteren. Um, nou ja, dat is naar nou, een van mijn favoriete bands. Ehm... Um, en dan bedoel ik ook echt een van mijn favoriete bands. Ik, ik heb heel veel bands die ik echt heel erg graag mag. Maar er, er zijn een paar bands. En dan praat je toch al gauw natuurlijk ook over bands uit mijn jeugd. Zoals Pearl Jam. Ehm... Um... Uh, Queens of the Stone Age. Dat is dan van wat later. Dat is van naamheer Maar die gaan we draaien. Hè? En daar wou ik het dus over hebben. Er zijn zoveel bands meer. Ik bedoel, Rolling Stones staan ook wel redelijk hoog. Maar de Beatles toch ook wel. Ondanks dat ze zo verschillend zijn. En dat je vroeger zo'n strijd had van je bent voor of de Beatles of de Rolling Stones. Maar nu, in 2014, kun je gewoon zeggen: hey, I like them both. So shut the fuck up. Piep, um, piep, piep, piep. Uh, Knippen we later niet uit. Um, ja, Jamiroquai. En, uh, waarom Jimmy Kawai? Nou ja, goed, ik, ik heb gewoon een verzin in een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, een nummertje van Jimmy Kawai. Gewoon, ik moet even een beetje uh, energie krijgen. En, uh, nou ja, ik, ik dacht even van, ik ga een nummertje draaien van het album 'Traveling Without Moving'. Maar ik dacht van, nee, eigenlijk is het beter om een te draaien van 'The Return of the Space Cowboy'. En ik heb iets met de maan, Mr Moon. Die is voor jullie. En voor de maan, waar ik zoveel van hou. Oh, vanaf de klimmen. De maan is voor mij echt, uh... ja, ik hou van de maan. The moon, just play my tune. Oh yeah, man. Jimmy was echt heerlijk om even uh, <clears throat> ja. Oh, en zo kom ik ook weer een beetje in de flow. Want na een paar maanden geen podcasts maken en vervolgens twee opnemen, in totaal vier uur of zes uur, en dan vervolgens zo dom zijn om het te deleten. Echt. Hoe dom kun je zijn? Ja, dan begin ik weer over dom, en ik had het eerder over domme mensen. <laughs> nee, nee, niet die dom, <laughs> die andere dom. Uh, maakt ook niet uit. Jullie snappen wat ik. <coughs> Pardon. Jullie snappen wel. <coughs> Damn. Jullie snappen wel wat ik bedoel. En nu klinkt het net alsof ik heel stoned ben en zit te blowen. Maar <laughs> it's not the case. I'm actually really coughing because I'm sick. Yeah, ik heb gewoon echt een verkoudheidje. Het <coughs> is gewoon heel vervelend. En uh, <coughs> ik probeer zoveel mogelijk uh, niet te laten merken dat ik er last van heb. Maar met het praten hoor je me soms <coughs> haperen, omdat ik... <coughs> <coughs> Oké, <Okay. coughs> grapje, um, ik ga niet over mijn nek hoor. Ik deed gewoon even... <coughs> Omdat ik dacht van, damn, ik moet van die hoest af. Daar ben ik nu vanaf. Hoest af klinkt als, ik moet van die hoest af. Uh, uh. Ja, Bafel met is scherp vandaag. De ivd ook? Wie het weet, mag het zeggen. Maar goed, um, ja. van muziek terug naar de podcast. Aflevering 39 op 8 december 2014. Mijn naam is Bafel met QVF Radio of de QVF Podcast Series. Oh nee, wat? Het is geen radio, want we zijn niet live. Maar misschien spelen we dit ooit af op ons radiokanaal. En dan luisteren mensen dus wel naar QFF Radio. Ja, het is maar dat je het weet. Een Nassibal is heet. Goed, dat klinkt als een natte scheet en goor en stinkt naar zweet. Nee, slecht. dat moet ik ook niet doen. Rijmen op de radio, nee. Maar goed, Ja, wat grappig is trouwens als je Jamiroquai opzoekt... Uh, op Spotify dan geeft Spotify als vergelijkbare artiesten en ik vind het echt te wack voor woorden de new heavies nou oké okay. mm -hmm. kan ik me nog The groove collective mm, ook nog wel maar simply red what the fuck dat lijkt toch in de verste verte niet op uh... ja of ben ik nog gek goed um, ja van muziek naar muziek nou muziek uh, ik doe gewoon nog een plaatje universe of love is een uh, lp die ik uh, hier uh, naast mij in mijn handen heb. maar daar is natuurlijk ook een digitale versie van uh, in de zin van ja van dat nummer op die lp het uh, is het eerste nummer op de lp dat is een uh, plaat uit 1993 van joey negro en uh, ik zou zeggen geniet Grapje natuurlijk. Ha! Bastard. Ga ik hem echt helemaal draaien? Ja. Ik ga hem echt helemaal draaien. So enjoy the silence. De the van mij dan. Go. En terug naar episode 39 met met hier op QVF Radio bij de QVF Podcast of whatever, hoe je het ook wil noemen. Um, ja. Nou ja, er zit nu een dik uur op en um, nou ja, het was een soort comeback episode. We kunnen zo nog wel even praten, maar die muziek die trok ik even toch niet zo goed als ik dacht van tevoren. Ik dacht dan van, oh ja, dat is een toffe plaat. Vroeger vond ik hem tof of zo, weet ik veel. Toen ik hem net hoorde, dacht ik van, dude, wat ben je nou aan het draaien? Goed, het was dus Joey Negro of Joey Negro met Universe of Love. En uh, ja, dat krijg je dus als je mm, afgaat op, um, ja, hoe zeg je dat nou, herinneringen van, uh, um, van vroeger, zeg maar. Dat heb ik ook met uh, het volgende nummer dat ik wil gaan draaien. Van de band America. Uh, A horse with no name. Maar. Is het wel de goede? En niet dat het niet de live versie is. Per ongeluk. Even, even checken. Oh ja, het is de goede. Nou. Geniet van dit prachtige lied.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 Ja, ik bedoel, ik kan niet anders zeggen. Prachtig. Gewoon echt prachtig. Zo prachtig dat ik hem bijna nog een keer zou gaan draa draaien. Ja, nee, echt. Um, maar dat heb ik ook met een ander liedje. Um, en die sound, die vind ik ook... Ja, hoe moet je dat zeggen? ...heel erg uh, ja, op elkaar lijken. Zeg ik dat goed? Ik, ik, ik hoop dat ik nu de goede aanklik. Ja, hallo, die bedoelen we niet. smile. Maar dit is niet het origineel. Wacht even. Ja, Wou wou net zeggen. Dit is hem. Tenminste, kom aan. Dat is hem. Maar, wacht even. Want dan kan ik er niet tegen dat mijn. Uh, dan McLean versie anders klinkt. <coughs> nee hoor. Hey, uh, dat is raar. Dat is heel raar. Want, ik bedoel, come on. Um, ja. Moet natuurlijk wel dit liedje in een enigszins goede kwaliteit uh, ten gehore brengen. Dus dan maar zo. Geniet. Van dit prachtige lied ook. Hey, het klinkt een beetje déjà vu, hè. Music Tot zo. To make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver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 That I'd die Helped a skelter in the summer swelter The birds flew off with a fallout shelter Eight miles high and fallen fast and Landed foul on the grass The players tried for a forward pass With the jester on the side While the sergeants played a marching tune launched in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 They was singing bye bye miss american pie. Told my Chevy to the levy but the levy was dry. Remember old boys with drinkin whiskey and rye. Singing this will be the day that I die. Oh yeah. Done the clean and bye bye miss american pie. Of, ja gewoon american pie. Prachtig nummer. En ja, die sound, ik vergelijk het even. Anyways, um, ja nou ja, goed, de QFF podcast is terug. Dit was aflevering 39. En om te bevestigen dat u naar de QFF podcast luistert, komt F hier F nog even de jingle. 666, it's not what you think it is. No, it's not really. No, it's not really. Nee, echt, luister maar. 666. It's all about information All about information Maar uh, mensen, het is, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, het ging even mis Maar uh, de tijd is voor mij om In de zin van, ik heb wat muziek gedraaid, ik heb jullie even bijgepraat En uh, ik, ik ga de komende dagen wel een beetje schaven En er komt er nog eentje Um, deze is of vandaag of morgen eh, 9 december terug te luisteren op QVF. Mijn naam is Pavelmet en uh, dit was de QFF podcast van vandaag. 8 december 2014, aflevering 39 van de gewone QVF podcast of uh, ja, hoe je het ook maar wil noemen. Mijn naam is Pavelmet en uh, ik wens u een fijne avond slash nacht. En uh, wellicht tot morgen. En anders uh, tot de volgende podcast. Dat wordt dan uh, nummer 40. Fijne nacht, mensen. En uh, bedankt voor het luisteren.